Over waar je me spreekt? Over Richard Escher. Het hoofd heeft opgebeld dat ze de helft van zijn baan van de begroting gaan halen, omdat hij nu al anderhalf jaar niet vervuld is. Ik heb daar tegen geprotesteerd, maar ik weet niet of we het houdt. Maar vervelend. Waarom neemt die jongen toch geen volledige baan? Omdat hij nog niet is afgestudeerd. Maar wanneer studeert hij dan eindelijk eens af? Want straks nemen ze die formatieplaats ook in. Hij had al lang afgestudeerd moeten zijn. Belazer is dat hij allemaal ziek is. Ik heb hem anders vorige week zaten gewoon bij mij in de buurt zien fietsen. Sommige mensen zijn alleen door de week ziek. Maar hoe moet dat nou? Ik zal eens met hem praten. Maar doe het dan gauw, want ik ben bang dat we anders de helft van die baan kwijt zijn. Wie is die het hoofd eigenlijk? Dat is de opvolger van Den Haag. Het wisselt daar ook met de dag. Zoals oh, dus ze die jongen het levensuur hebben gemaakt, dat is echt verschrikkelijk. Maar ik kwam voor iets anders. Kan ik twee lage kastjes met tien brede planken van ongeveer 75 centimeter krijgen... Waar is dat voor? Om onze kaarten in op te bergen. Maar heb je daar nog plaats voor? Tussen Tjitske en Gert in. Want je mag de vloer niet te zwaar belasten. Dat weet ik, maar op die plek mag een lage boekenkast staan. Ik heb dat in de tijd gevraagd. Ik zal ze bestellen. Rechtsom. Morgen. Dag Joop. Dag Sien. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag, oud. Rie. Je, je hebt die mappen gedaan? Ja. Zat er nog iets in? Nee. Niet? Het was allemaal flauwkul. Vond Jaring dat ook? Ik hoefde ze Jaring toch alleen maar te laten zien als er iets in zat. Dat heb je dan verkeerd begrepen. Jaring had alles moeten zien. Dat wist ik niet. Bij alles wat we hier doen is een controle ingebouwd... om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien. Dus... De volgende keer doe je het wel? Mm. Goed. Links op... In de wilde, wat de is al is gescheed, Jaring. Al van die... Ik kwam net van Jantje dat het hoofdbureau de helft van de matsen van de begroting wil halen. Omdat Richard nog altijd halve dagen werkt. Dat is vervelend. Dat is heel vervelend. Is daar niets aan te doen? Jantje heeft geprotesteerd, maar ze is bang dat we het niet houden als Richard niet zo gauw mogelijk... Hele dagen gaat werken en ze is ook bang voor de formatieplaats. Als hij niet eindelijk afstudeert. Dat zou hij ook eigenlijk eens moeten doen. We moeten weer eens een gesprek met hem hebben. Het vervelende is alleen dat hij ziek is. Misschien is hij niet zo erg ziek. Dat zou wel eens kunnen. Als jij nog eens een afspraak met hem maakt, hier, en daarbij zegt dat er wel naar hem toe komen als hij te ziek is. Dat wil ik wel doen. Goed. Ik kon net van Riet dat ze die mappen in de eentje heeft weggedreven. Dat was toch de bedoeling. De bedoeling was dat jij dat zou controleren. Dat had ik dan niet zo begrepen. En de nieuwe mappen? Ja. Zou het wat zijn als Eef en Rie gewoon in onze circulatie werden opgenomen... en dat Ad en ik dan de controle voor ons rekening nemen? Dat lijkt mij wel wat. Maar dan moeten ze ook alles doen. Niet alleen muziek. Dat lijkt me heel goed. Dan zou ik dat eens voorstellen. Graag. Ga jij zaterdag naar de uitreiking van 100 jaar vragenlijsten? Ik ben bang dat ik daar niet kan wegblijven, want mijn vader... die. Krijgt kreeg als oudste aanwezige correspondent het tweede exemplaar uitgereikt. Is dat nu al beslist? Ik geloof eerlijk gezegd van wel. De wereld is slecht. Ja. <laughs> je hebt gehoord dat ze ons er niet eens bij wilden hebben? Ik heb zoiets gehoord. Ik was razend. Dat hoorde ik, ja. Van wie heb je dat dan gehoord? Van Hans. Hij vond het nogal... Kinderachtig van je dat je daar zo'n zaak van maakte. Kinderachtig? Dat zijn toch ook onze correspondenten? Dat heb ik ook gezegd. En hoe reageerde hij ook? Eigenlijk reageerde hij niet. Hij is nogal bevriend met de mensen van Volkstalen. Dat hij elke week met ze gaat borrelen. Dus dat is de reden. Ik denk dat dat de reden is. Het oordeel van Hans had hem uit zijn evenwicht gebracht. Hij voelde er een gebrek aan solidariteit in tegen de expansiedrift van volkstaal, en dat was bedreigend. In ieder geval was het genoeg om Hans meteen af te schrijven, zoals hij zijn hele leven bezig was mensen af te schrijven, omdat ze op de beslissende ogenblikken niet naast hem stonden. Hij vroeg zich bovendien af of jaring Hans werkelijk had tegengesproken. Er waren redenen genoeg om dat te wantrouwen. Dus uh, ik zal bij mij op de afdeling voorstellen om Eve en Rie op te nemen in de circulatie van de mappen? Als jij dat doen wilt. En uh, jij neemt contact op met Richard. Dat zal ik doen. In die soper don ontvangen, dien sprak met heldenmoed. Niets dan de dood is mijn verlangen, geen gij aan mijn broeder doet. Hé, Freek, kan ik je even spreken? Tuurlijk. Is Atten niet? Atten is naar de bibliotheek. Ik zoek eigenlijk een baantje... voor een uur of vijftien per week. Op jouw vakgebied? Alsjeblieft niet. Wat dan? Gewoon administratief werk. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Het is niet de bedoeling om uh, op te dringen. Maar als jullie toevallig iemand nodig hebben... dan kan ik net zo goed hier wat werk doen. Je wilt loswerken? Ik wil op uur lopen? Ja, natuurlijk. Je dacht toch, hoop ik niet dat ik hier weer in dienst zal treden? <laughs> nee, dat dacht ik niet. Maar ik weet natuurlijk niet of jullie daar geld voor hebben. We hebben wel geld omdat Richard nog altijd niet is afgestudeerd. Je zou om te beginnen de copain voor het Breton pers klaar kunnen maken. Is dat het? En neem ik dat werk dan niet van iemand anders af? Van Ad, maar die zal er gelijk maar blij om zijn. Dan wil ik dat wel doen. Graag. En dan zal ik intussen zien of er ook nog ander werk is. Zullen we even naar Jantje gaan om de details te rennen? Dag Lien, dag Lies, dag Elke. Jullie fungeren als muurbloempjes. Muurbloempjes. We staan hier anders omdat jij vond dat het hele instituut hier moest zijn. Ik vond dat we hier moesten kunnen zijn. Ik heb het gehoord. Ik vond dat heel kinderachtig. En ik ben het helemaal niet met je eens. Ik geloof dat ik maar vast naar binnen ga. Waarom niet? Als volkstaal een feestje geeft, dan hebben wij daar toch niets mee te maken. Als het een gewoon feestje is met hun eigen vakgenoten, dan is dat best. Ik heb de pest aan feestjes, ik kom liever niet. Maar als ze onze correspondenten uitnodigen en die mensen komen hier en die weten niet dat onze bureaus zo weinig met elkaar te maken hebben en ze denken dat ze mij hier zullen zien en ze zien me niet, dan is hun reactie bij mij thuis is hij welkom, maar als ik een keer in Amsterdam kom, dan vindt hij het niet nodig om daarvoor op zaterdag uit zijn huis te komen. In zo'n geval gaat het niet om wat ik leuk vind, maar om de correspondenten. Ik zal erover denken. Zeg maar doen. Dag, meneer koning. Uh, dag, meneer... Um... Het is lang geleden. Uh, dag, meneer, dag, meneer Frans. Juist. Uh, plezier. U bent niet meer boos op me? Ja, ik was boos op u. Omdat ik die verhaaltjes had uitgegeven zonder u erin te kennen. Ja, dat vond ik heel vervelend. U had gelijk, het was niet netjes van. Is die bundel nog verkocht? Niet geweldig. Jammer, want het zijn mooie verhalen. Ik heb u ook nog niet bedankt voor het eerste deel van uw reeks van die meneer in Utrecht. Eerlijk gezegd, dorst ik van u. Vond u het mooi? Heel mooi. Verschijnen mijn verhalen nu ook nog in uw reeks of heb ik dat verpest? Nee, die komen ook. Ze staan alleen niet meer voor in de rij. Nee, nou, dat, dat begrijp ik. Dames en heren. Namens het Bureau voor Volkstaal heet ik u allen hartelijk welkom. Wij zijn er bijzonder verheugd over dat u op een zaterdag nog wel in zo'n grote getale naar Amsterdam bent gekomen om met ons ons feest ter gelegenheid van 100 jaar vragenlijsten te vieren. Uw aanwezigheid is een stimulans om straks welgemoed aan de tweede 100 jaar te beginnen. Maar voor we dat doen, willen we de dag van vandaag gebruiken om samen met u even terug te zien en u een blik in onze keuken te geven. Ik hoop natuurlijk van harte dat u dat zal bevallen en dat u straks gesterkt weer naar huis zult gaan. Voor ik daarvoor als eerste het woord geef aan professor Weinert geef ik u nog een wijziging in het programma. Het was de bedoeling dat mevrouw Jansen... na de lezing het eerste exemplaar zou aanbieden... aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Helaas is de minister verhinderd... maar hij is zo vriendelijk geweest... om in zijn plaats de heer Dreesen te sturen... die het exemplaar voor hem in ontvang zal nemen. Ik heet de heer Dreesen dan ook heel in het bijzonder welkom... En dan geef ik nu het woord aan professor Weinert. Het was hem niet ontgaan dat de rode de aanwezigen namens het Bureau voor Volkstijl en niet namens het AP Beertalinstituut had welkom gegeten. Hij herinnerde zich de woorden van Lies Meis en voelde het bloed naar zijn hoofd komen van woede. Hij was er plotseling zeker van dat Hans Wiegersma haar deze kritiek had ingefluisterd en het besef, dat er achter zijn rug zo over hem gedacht en gepraat werd door mensen, die hij tot dan toe wel had gemogen, maakte hem diep ongelukkig. Het was zo bedreigend, dat hij van wat weinig zei, niets meer hoorde. Hij zat daar, verkrampt met zijn handen om de leuningen van zijn stoel geklemd, strak voor zich uitkijkend, alsof de aanval elk ogenblik kon losbarsten.